Hallo, is hier iemand? Politie! Hallo. Maar er is niemand die Die missy Juna is al langer weg en die heeft zijn deur zomaar laten openstaan. Dat is niet normaal, Jandré. Kom. Inspecteur. Ja, wat is? Ja, maar is dat wel wetten? Moeten we wij niet eens? Als, er als er een is... wij denken dat er iets niet in orde is, dan hebben wij het recht om binnen te gaan. Kom maar, kom. Op mijn verantwoordelijkheid. Jongen, ja, ja. Zeg, jij gaat naar boven en ik blijf hier wel. Oké? Okay? Oké. Okay. shit, verdomme. André, kom een keer. Hier. hier is te doen. Wat weet het team van Invermeer nu? Waarop kunnen zij steunen? Ten eerste, Luc Maas was in het bezit van een grote som geld plus de sleutel van de Perikaankelder naast de bloedkapel... Bart Sion heeft zich versproken, ik citeer, Joke heeft met die Hansse zaak niets te maken. Die zaak is de diefstal van het laatste oordeel. Via Lucmaas zijn de dief of dieven het Groningenmuseum Museum binnen en buiten gewampeld. Wie weet er nog meer? Lucmaas was niet vies van loesje zaakjes waarmee iets te verdienen was. Vandaar die 10.000 euro die Pieter Van In gevonden heeft. Bart Sioen, als vriend en kennis van Luc Maas. Plus de aanbrenger van de opdrachtgevers. Jokel Kier via Bart Sioen. Miguel Sarosa. Het verhaal van Bart Sioen. Misschien wel waar, maar volgens mij weet hij toch meer dan hij wil zeggen. En ook het feit dat hij eens wegloopt toen je met zijn vader begint te praten, lijkt me toch wel verdacht. Dus ik denk wel dat hij wel meer of weet van de hele zaak. Is gevonden, inspecteur? Boven is er niks te zien, ze. Maar hier wel, kijk maar. Oh, godverdomme. Ja, ja. Sion heeft zich oplagen. Ja, mijn... We zijn te laat. Oh, sorry, ze. Oh, ik moet ik even naar oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Gaat het? Sorry, je. het is de eerste keer dat ik iemand oh, zeg. Die kleur van dat aangezicht en, en die toon, dat is verschrikkelijk. Alleen zo aan uw einde komen. Wie doet er nu zoiets? Je zal wel zijn redenen gehad hebben, zeker? Hij bedoelt van, van heel die affaire. Natuurlijk. in zal weer gelijk krijgen. Oh. Zeg. Moet je hem niet verwittigen? Hij zal lachen. Dit is de tweede keer dat we een belangrijke getuige kwijtspelen. Eerst Maas. Nu vader Sion. Ja, en die zoon waar zou het in dien zijn. Ja, juist die, uh... we moeten. Nu... Ja, met van Lijn. Jan hier. Pieter, ik heb slecht nieuws. Wat ja. dan is hij al dood voor Drie uur, vier maximum. Ja, en jij zegt zeker dat zelfmoord is? 100 van in. Er is geen enkele tegenindicatie. Ja, dat hij voor de open stond, dat intrigeert mij. Ah, heeft hij waarschijnlijk zelf nog voor gezorgd, hè? Dat gij hem zeker zou vinden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar nog aan denkt. Als je er een eind wilt aanmaken. Je vermoedt dat het meer het werk is van zo lief, hè? Een slordigheid bij een vluchthals over kop. Het is toch raar dat hij je niet is? Ik heb hem laten zijn. Nou ja, afwachten dan. Het lijkt mag weg. Oh, dat dank van dokter Dupont al, hè? Wij zijn niet klaar. Wij ook. Kom voor mij. Waar naartoe? Bureau natuurlijk. De rest van het werk blijft niet liggen. Zeg, uh, hoe was het bij Sen Rosa? Ha, meneer Ja. Wel, meneer, is de onschuld zelf. Hij weet nergens van. Maas? No, no. Diefstal? No, no. Commissari, mij verdenken. Ja, ik heb natuurlijk niet veel om uh, die beschuldigingen hard te maken. Toch wel voor mij. Geduld. En een goed oog voor lichaamstaal. Dat was iemand die geen gerust geweten had. De man die daar voor mij zat, we krijgen hem wel. Met wat geluk dan zeker? En met goed politiewerk. Ik heb er een paar mannetjes op gezet. Miguel Serrosa zal de volgende dagen geen stap verkeerd moeten doen of we zullen het weten. Hallo? Hallo, commissaris met Karineel hier, hè? ja. Teg, uh, commissaris, je moet onmiddellijk binnenkomen... ...want er is belangrijk nieuws in verband met het gestolen schilderij. Ja, is teruggevonden. <laughs> dat denk je maar. De dieven hebben zich gemeld om te zeggen hoe ze het losgeld willen krijgen. Maar dat kan toch niet? Ja, maar je zult wel horen. Ik heb heel het bericht opgenomen. Ik heb je al contact gehad met de diensten van Sanders? Ja, van natuurlijk. Het. Ze hebben uh, niet kunnen uh, traceren uh, van waar het telefoontje komt. Het was te kort. Het wordt dom. En die kerels willen dus dat ja, dit. Luister het maar, van de Griekse autoriteiten om het laatste oordeel van Jeroen. Oh, shh, het is nog niet alles. In de van zal we waarmee hij tot de van Libië Commissaris. De persoon waarvan ik sprake mag niet door u worden aangedraaid. Na overleg hebben wij besloten alleen commissaris Pieter van in te aanvaarden als diegene die ons tot los Dat is niet waar. Hè. Ik heb het u toch gezegd? Ik naar in de. Kan hier toch niet weg? En dan nog volgende week donderdag. Nou, ik zal daar een beetje gaan bootje varen... terwijl dat Spaans circus hier volop aan het draaien is. Dat zal de bedoeling zijn, zeker? Dat ze de chef van de beveiliging hier weg willen? Dat ze weten dat er iets optillen is? Natuurlijk, dat is de link. Nou, als er nog twijfel over zou bestaan... de diefstal en de geplande aanslag... daar zijn pot nat. Geen sprake van dat ik loopjongen ga spelen... om dat, dat schilderijtje terug te halen. Dan zijn we het kwijt. Karin, een mensenleven is nog altijd meer waard... dan honderd Jeroen Bosser. Mijn plaats is hier... De pot op met hun eisen. Misschien is er een tussenoplossing. Kareeneke, ik ben onze lieve heer niet, hè? Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Moet ook niet. Ja, wat is dan uw tussenoplossing? Mag het morgen, commissaris? Ik moet daar vanavond een en ander voor regelen.